12 uur. NPO Radio 1. Met Margreet Reintjes en Govert van Brakel. Goedemiddag. Na 1 op de perstribune... dan openen we het klassieke wielerseizoen... met John den Braber. Voormalig Nederlandse wielerkampioen bij de amateurs. En zometeen op de perstribune... een vrouw die ooit doorbrak in goede tijden, slechte tijden. Maar ze heeft veel meer in haar mars. Victoria Koblenko. Vanavond van haar hand een documentaire... over de Russische presidentsverkiezingen op NPO 2. Rusland kiest vandaag een nieuwe president. Ik wil niet flauw doen, we hebben nog geen uitslag. Door dat nergens. Vladimir Poetin heeft vanochtend zijn stem uitgebracht op de nieuwe president van Rusland. Wie zou die gestemd hebben? Ruim 110 miljoen andere Russen gaan ook naar de stembus. Acht kandidaten strijden vandaag om dat presidentschap. Correspondent David-Jan Godfra in Moskou. David-Jan, ja, eh, spannend is het eigenlijk niet. We weten al dat Poetin het wordt, toch?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 als politiek en precies bedoeld om te verhinderen... dat hij aan die verkiezingen, uh, aan die verkiezingen mee kan doen. Overigens had uh, Poetin met Navalny die verkiezingen ook wel gewonnen. hoor. Ja. De, de stembureaus die zijn uh, gisteravond geopend in het oosten van het land. Ik denk dat ze misschien al wel weer dicht zijn daar. Ik weet niet hoe dat precies zit. Maar... Hè, kun je al iets zeggen over de opkomst? Ja, nou, die stembureaus in het Verre Oosten die zijn inderdaad alweer dicht. Ja. Het uh, is een enorm land. Uh, maar die, de opkomst die lijkt tot nu toe een stuk hoger dan in 2012. Volgens de laatste cijfers 4,5% uh, hoger. En daarmee zou Poetin precies uitkomen op de 70% van uh, opkomst die hij graag wil om zijn herverkiezing echt gewicht te geven. Er is van de afgelopen tijd ook echt van alles aangedaan om, aan om dat opkomstcijfer op te krikken. We hebben een eindeloze reeks potjes gezien op televisie, op sociale media, maar ook sociale druk... vooral op mensen die, die voor de overheid werken om te gaan stemmen. En je kunt uiteindelijk natuurlijk ook niet uitsluiten... dat er gesjoemeld gaat worden met die opkomstcijfers. Ja, ja. hadden we bij de vorige verkiezingen ook verhalen... over gesjoemel hè, en fraude. Uh, en daarom hebben ze dit keer extra veel buitenlandse waarnemers ingezet, begrijp ik. Ja, het zijn er 1500 uh, buitenlandse waarnemers inderdaad. Binnenlandse waarnemers zijn er veel meer. Alle politieke partijen hebben het recht om, uh, om waarnemers in te zetten. Maar van die 1500 buitenlanders zijn er 500 uitgenodigd door het Duma, het Russische parlement. En ja, dat zijn vooral vertegenwoordigers van, van Poetin-vriendelijke partijen uit de hele wereld, ook uit, uh, uit Europa. Dus in hoeverre dat nou veel gewicht in de schaal uh, legt, dat weet ik niet. Uh, de OVSE, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, die heeft maar 111 waarnemers. Ja, en dat is in dit enorme land natuurlijk maar een druppel op een groeiende plaat. Ja. Uh, vanavond tegen zevenen. Dan uh, kunnen we de eerste uitslagen verwachten, hè? Ja, dat klopt. De stembureaus die, die sluiten om acht uur lokale tijd. Maar er zit nog een klein stukje Rusland uh, naar het westen, Kaliningrad. Uh, en daar sluiten de, uh, de, de, de stembureaus om zeven uur in de Nederlandse tijd. David Jan Godva in Moskou. Dank je wel voor zover. Volgens de Turkse president Erdogan is de Koerdische enclave Afrin in Syrië... in handen gevallen van Turkse militairen en het vrije Syrische leger. Het Turkse leger zou het centrum helemaal onder controle hebben. Dat wordt nog niet door onafhankelijke bronnen bevestigd. Volgens het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten bijvoorbeeld... is de helft van de enclave overmeesterd... en verzetten de IPG-strijders zich nog altijd hevig. De Turken en de Syrische rebellen zijn vannacht... de stad van verschillende kanten binnengedrongen. De VVD vindt het geen probleem als topmensen van banken miljoenen salarissen verdienen. Maar als de bank in de problemen komt, dan moeten ze fors inleveren. Dat zei VVD-fractievoorzitter Dijkhoff in het televisieprogramma WNL op zondag. Dus op het moment dat het goed gaat, ja, dan bepaal je als klant of je het ermee eens bent. Dan uh -huh. kun je altijd weg. En de aandeelhouders bepalen het dan. En als het fout gaat, dan vind ik dat je met terugwerkende kracht moet zeggen... ook tegen de bestuurders, jullie hoge salarissen... of het dan nou een bonus was of een dat maakt me dan niet uit. Het is nu fout gegaan. Als belastingbetalers draaien we er op. En betaal dat dan maar terug. Aanleiding voor het idee is het gedoe... rond de voorgenomen salarisverhoging voor ING Topman Hamers. Verhoging die uiteindelijk niet doorging. GroenLinks werkt aan een initiatiefwet... waardoor de minister van Financiën vooraf toestemming moet geven... voor salarisverhogingen van bankiers. De VVD zal daar niet voor stemmen, zei Dijkhoff.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 In Rio vechten drugsbenders op straat hun veters uit... en het aantal moorden is er in twee jaar tijd met een kwart gestegen. De in aanbouw zijnde luchthaven van Berlijn moet mogelijk worden gesloopt... dat zegt een bestuurder van Lufthansa. Vliegveld had zeven jaar geleden al klaar moeten zijn... maar bij de bouw is heel veel misgegaan... en veel installaties zijn alweer verouderd. Topman denkt nu dat de boel moet worden afgebroken en opnieuw gebouwd. Het NOS Journaal. Dan Zuid-Korea, daar is zojuist de sluitingsceremonie van de Paralympische Spelen begonnen. De Nederlanders hebben een goede twee weken gehad in Pyeongchang, zegt presentator Herman van der Zand. De Nederlandse equipe in Pyeongchang eindigt hier op de winterspelen met drie goud, drie zilver en één brons. Zeven medailles in totaal, een tiende plaats in het landenklassement. Dat is een uitstekende prestatie. Tevreden dat dan ook bij de staf. Ook al omdat de paraskiers voor het eerst in de geschiedenis medailles hebben gepakt. En dat betekent dat een programma dat al een paar jaar loopt voor die skiers zich eindelijk uitbetaalt. Morgen dan vertrekken de atleten weer naar Nederland. Ze komen dinsdagochtend aan. En dan vrijdag is er een huldiging met de Olympische collega's in Den Haag. Herman van der Zand was dat. Jeroen Kamschreur draagt voor Nederland de vlag tijdens de sluitingsceremonie. De wereldkampioenschappen Shorttrack in Montreal verlopen tot nog toe teleurstellend voor Nederland. Wel plaatsten de mannen en vrouwen zich voor de finale van de relay, die wordt vanavond verreden. Bij de individuele nummers komen onder andere Shenky Knecht en Suzanne Schulting nog in actie op de duizend meter. Dat is natuurlijk de afstand waarop Schulting in Pyeongchang een gouden medaille haalde. Schulting was ziek de afgelopen dagen, maar ze was gisteren duidelijk over haar verwachtingen voor de duizend meter van vandaag. Ik, uh, ik wil natuurlijk, ga ik natuurlijk voor die finale en daar, daar rijd ik natuurlijk voor, maar het is natuurlijk weer afwachten hoe word ik morgen wakker, maar als ik kijk naar hoe ik vandaag heb gereden en hoe, vandaag, hoe ik vandaag ben hersteld tussen dit en door, kijk daar met een heel erg positief gevoel naar en uh, ik heb wel echt zin om morgen om die duizend meter te rijden en dan, uh, dan zien we wel wat het wordt, uh, maar ik ga zeker voor die finale. Het weer nog zonnig is het, alleen in de zuidelijke helft vrij veel bewolking. In Limburg misschien wat lichte sneeuw. Maximum temperatuur vandaag 2 graden boven nul De wind zwakt wat af, het blijft overal droog vandaag. Morgen is het ook flink zonnig en dan wordt het 5 graden. Het NOS-journaal was dat met Dorald Megens. Na de reclame, programmamaker Victoria Koblenko... zij volgde een van de kandidaten van de Russische presidentsverkiezingen. Straks horen we het hoe of wat en waarom.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 de met Golvert van Brakel en Rijntjes. Goedemiddag en goedemiddag onze gast Victoria Koblenko, actrice, programmamaker. Welkom. Dankjewel. Vanavond is jouw documentaire De Vrouw die Poetin wil verslaan te zien. Die gaat over de Russische presidentskandidaat Ksenia Sobchak, een voormalige tv-presentator. Uh, vandaag natuurlijk de verkiezingen in Rusland. Had je eigenlijk niet willen zijn daar? Um, ja, ik had er graag willen zijn. Uh, maar ik zit liever hier ter promotie van de film, die overigens niet die ik zelf heb gemaakt, maar natuurlijk een heel team uh, mensen. En ik ben, de, ik ben in beeld en ik neem mensen aan de hand uh, uh, van mijn observatie mee. Maar er is een heel vrouwelijk team mee aan de slag geweest. En met bewust vrouwelijk. Want wij hadden het idee dat wij met een vrouwelijk team wellicht beter deze kandidaat zouden kunnen benaderen. En ook omdat ik een klein beetje denk dat zij meelift op die mondiale vrouwelijke golf. En ik weet niet of vrouwen nu juist meer macht durven te pakken... of dat ze misschien meer ruimte hebben gekregen... door wat er allemaal de afgelopen paar maanden heeft afgespeeld... op het gebied van onder andere MeToo. Dus wij wilden daar ook echt met een geheel vrouwelijk ensemble heen. Um, vanochtend uh, heel druk thuis gevolgd uh, een live-uitzending... wat de uh, falsificaties zijn van de verkiezingen. Dat was natuurlijk te verwachten, maar er is een uh, TV Rain, dat is een onafhankelijke nieuwszender die live op de voet volgt uh, ja, wat er allemaal misgaat. Uh, nogmaals, ja, dat was te voorspellen, maar uh, desalniettemin uh, is het toch een hele spannende race geworden. Girlpower vanochtend. Victoria Koblenko, welkom op de persgribune. Twitter mee met hashtag deperstribune. De kop is eraf van twee uur media aan sport. Na ene ontvangen we oud-wielrenner John Den Braber. TV-gerust en Ron van Gouwen is er natuurlijk. Elke zondag is hij er. Waarover ga je het hebben vandaag? Ja, Aan het einde van de uitzendingen Kassie Kijken... dat gaat over de verleidingen van reality-tv. En zometeen in het mediacircus de gemeenteraadsverkiezingen... komen er weer aan, maar ze zijn een beetje gekaapt... door de landelijke media van de regionale media. En de vraag is, is dat erg? <laughs> Dorven zo. Uh, en natuurlijk voetbal. Vanaf half één verslag AZ tegen Groningen. Victoria Koblenko, actrice, programmamaker, Geboren in de voormalige Sovjet-Unie. Jij maakte samen met regisseur Marike Slinkert. voor de NTR de documentaire. De vrouw die Poetin wil verslaan. over de verkiezingscampagne. Ik zei het al. van de kandidaten Xenia Sopchak. Hoe vond zij het eigenlijk dat jij daar was? Um, ik heb niet het idee dat zij uh, zich daar gestoord door voelde. Nog uh, geïnspireerd. <laughs> het was vanaf het begin al heel duidelijk dat uh, wij een unieke toegang hadden gekregen. Via onze researcher um, Marsa Novikova, Die overigens zelf ook een hoop documentaires op haar naam heeft staan. Um, zij kende de uh, politieke stratege van Sabczak. En um, uh, ik heb het nu over Marina Litvinovic. En het was voor ons van belang uh, dat we iemand in die club kenden die zo dicht mogelijk uh, bij haar stond. Want het was voor ons niet alleen interessant om met die hele campagne mee te reizen, maar ook de mensen die deze dame tot een politicus wilde transformeren, dat we die zouden uh, interviewen hoe dat gaat. Want voor ons, althans voor mij, en ik volg uh, Xenia al jaren eigenlijk vanaf dat ze op televisie is van een een hele ordinaire show die ze presenteerde, uh, tot een 5,5 uh, miljoen volgers op Insta, rijke dame, die regelmatig uh, ja, allerlei verschillende, al dan niet mode uh, of andere reclameuitingen doet waar ze geld mee verdient. En dan opeens op 18 oktober stelde ze zich uh, kandidaat en dat was bij mij, um, excuse my French, toch op zijn minst een reactie als what the fuck? <lacht> en is dit echt? En nou, vervolgens gingen we met dit idee spelen van het zou te gek zijn uh, als we in de buurt zouden kunnen komen, want zij is wel iemand die zo polariseert um, in, in de bevolking, dat waar zij komt, daar is, uh, daar is veel media, daar is veel um, circus. Ja. Voel je je dan vrij om alles te doen en laten wat in je opkomt? Um, Heb je de vrije hand? Nee, kijk, de afspraak was, wij gaan een proces uh, filmen, hoe zij van een Um, persoon met nul politieke ervaring... in een politieke campagne... waarbij ze wel door heel het land... gekend uh, wordt. Hoe zij getransformeerd wordt tot een politica. Dus eigenlijk de geboorte van een politica. Daar wilden we uh, een, een document van maken. En we wisten... dat we toegang zouden hebben en vragen zouden mogen stellen. Alleen die vragen werden ook gesteld... door andere journalisten tijdens talloze persconferenties. Lopie. Dus wij hebben... Along the way eigenlijk gekozen dat de meest uh, pittige vragen... zoals uh, wat vind je er eigenlijk van dat uh, de rest van de wereld... en heel, uh, heel het land vindt dat je een Kremlin-project bent... om dat soort vragen te laten stellen. Dat door moet BBC. je even uitleggen. Een Kremlin-project is iemand die meedoet aan de verkiezing... om Poetin als het ware te legitimeren dat hij veel tegenkandidaten heeft... waardoor hij een nog grotere glans op zijn overwinning krijgt. Dat klopt. En uh, ja, feitelijk moet je je voorstellen dat uh, uh, de agenda... Het, het, het, uh, de geruchten zijn als volgt dat er uh, ergens rondom september, oktober... toen men uh, in het Kremlin begon na te ja. denken over de verkiezingen... Uh, de wens ontstond dat het wel ja. lekker, quote-unquote, zou zijn... als er een vrouw mee zou doen ja. met de verkiezingen. En het liefst een beetje een vrouw met een uh, ja, niet al te schone reputatie. Nou, een betere kandidaat dan Sabchak uh, kun je niet wensen. Zij maar was ook... denk jij dat zij een zetbaas kandidaat is? Nou. Kijk, we kunnen, we kunnen heel lang discussiëren over... heeft ze een opdracht gekregen? Ja. Wat hebben ze precies afgesproken? We weten dat uh, Poetin vaak bij ze over de vloer kwam... want de vader van Sobchak is een uh, voormalig uh, uh, burgemeester... van Sint-Petersburg, leeft intussen niet meer... maar Poetin was wel zijn tassendrager in zijn begindagen. Uh, uh, in de verste verte niet toen hij in aanmerking kwam... Uh, om de opvolger te worden van Yatsin. Dus Poetin is veel verschuldigd aan haar vader... En wat dus zo bijzonder is, wat die Marina Litvinovic, uh, haar campagnestrateeg... die overigens ook Kasparov en, uh, en andere vrouwelijke kandidaten in uh, 2000 heeft begeleid. Zij zegt, door deze achtergrond, door dit erfgoed... kan Xenia zich meer permitteren dan een willekeurige andere kandidaat. Want die acht kandidaten die meedoen met deze verkiezingen... zijn met alle respect en ik heb echt... Elk debat uh, van begin tot eind, soms vaker dan één keer gezien. Dat zijn echt uh, puppets. Uh, en het uh, is on onvoorstelbaar. Maar ja, er worden ook puppets uitgeschakeld hè, van deelname. Uh, niet bijvoorbeeld. Dat klopt, een hele belangrijke. Uh, overigens, in de vorige verkiezingen heeft Men hem uh, wel verder laten komen. Omdat ze zijn uh, achterban hadden onderschat. Mm. Ik denk dat het spannend wordt voor de toekomst... of Kremlin de achterban van Xenia heeft onderschat. Want daar gaat onze mm, film eigenlijk spannend. over. En uh, um, de reden dat we haar wilden filmen is... zelfs ik, toen wij daaraan begonnen, dacht ik... Uh, deze dame is uh, een eigen mediaproject aan het spinnen. Zij heeft zoveel uh, um, belangrijke uh, vermogende mensen in haar netwerk... die haar campagne uh, anders hebben ingevuld dan tot nu toe in Rusland. Dit is wel de... Allereerste campagne van de presidentskandidaat in Rusland. Vanaf dat het land onafhankelijk is. En dat is natuurlijk heel uniek. Want op papier is het een democratie. En waarom heeft geen enkele andere kandidaat... tot nu toe een dergelijke campagne op, opgezet. Met een, uh, um, ja, met een club, een leger vol professionals. Die haar zowel qua media als qua haar make-up... als een PA, uh, beveiliging. Uh, maar vooral dus mensen die haar teksten helpen schrijven. Die haar helpen om die... Brug te maken tussen dat ordinaire, die ordinaire persoonlijkheid en dat ordinaire erfgoed wat ze toch met zich meesleept. En haar visie. Want die visie is er wel degelijk. En die visie is precies zoals het Westen graag zou dromen dat Rusland er ooit uitziet. We hebben een uh, grappig fragmentje. Uh, tenminste, dat vonden wij een opmerkelijk momentje. Want zij doet dus ook hè, in die race mee aan een aantal debatten. Ja, waarin iedereen werkelijk uh, door elkaar heen praat. En niet zomaar, maar elkaar helemaal de huid vol scheldt. In het Russisch uiteraard. Even luisteren. Oké. Okay. Victoria ja. Koblenko, vertaal, voor ons. Uh, ja, dit is eigenlijk nog een redelijk mild fragment. Oh. <laughs> ja, het enige, dit is een van de laatste debatten waarin zij heel emotioneel wordt. Wat voor mij al een transformatie is. Want toen ik haar ontmoette, was er geen haar op mijn hoofd... die dacht dat deze vrouw ooit in haar leven had gehuild. Zelfs niet uh, anderhalf jaar geleden bij de geboorte van haar <laughs> zoon. En na afloop van dit project gaat, laat ze ook een traan. En ik moet eerlijk zeggen, met al mijn sceptis, denk ik dat uh, de frustratie hier ook echt... Was, maar misschien ook wel een beetje gespind door Maria Litvinovic. Anyway, uh, wat hier gebeurt is dat een uh, uh, presentator met haar in conclave gaat. Zij klaagt, ze beklaagt zich dat alleen zij en zij alleen in de reden is gevallen... en dat hij het niet voor haar heeft opgenomen. Dat is ook het geval. Zij is ontzettend gepest, en to say the least... door alle mannen die in de studio uh, waren. Um, zij hebben haar kwaal, uh, kwalijk genomen dat de Sovjet-Unie uit elkaar viel. Ze hebben haar zoveel dingen kwalijk genomen... waar ze niets, maar dan ook niets aan uh, mee te maken heeft... omdat ze toen kind was, uh, evenals ik, we zijn uh, even oud... Um, dat, dat het heel gênant is dat deze mannen die ver in de vijftig zijn, eh, toen wel volwassen waren eh, en wel iets hadden kunnen doen, niet gedaan hebben. het Een vrouw eh, kwalijk nemen. Dat is redelijk lachwekkend. Maar wat ironisch is, is dat zij. Jullie kennen ongetwijfeld Zirinosky. Dat is eh, denk ik wel de velste de en de, de geestigste en de treurigste van eh, nou, de dag. Die geldt voornamelijk. Hè? Ja, hij heeft haar met woorden in haar eh, in het tweede debat, als ik me niet vergis, een vieze vuile Letten, ja. hoe, en alle synoniemen die je hierop kan verzinnen, uh, genoemd. En pas toen pakte ze een glas water en dat gooiden ze. In de uitzending is het zo gemonteerd dat het lijkt alsof zij uh, hem aanvalt met, de, met een uh, glas water. Maar als je echt naar de live uitzending had gekeken via haar YouTube kanaal, kon je zien dat zij het eigenlijk wel vrij lang vol had gehouden. Um, ja, wat opmerkelijk is, is dat zij constant beroep doet van... hoe durf je een vrouw zo te bejegenen? En dat is voor ons Nederlanders apart, dat je je, je recht als vrouw inzet om... weet je, Wij zouden in Nederland zeggen, geen, geen mens mag zo worden bejegend. Het is Interessant. geen, debat. Jij is geen debat, hè? Ons Nederlanders. Ja. Jij ja. komt uit uh, de voormalige Sovjet-Unie, daar heb je tot je twaalfde gewoond... Ja. Uh, en jij zegt ons Nederlanders. Ja, absoluut. Kijk, ik, ik heb maar één paspoort, dat is het Nederlandse. Ik uh, ben hier vormgegeven als persoonlijkheid. Ik heb hier gestudeerd. Ik heb hier eigenlijk alles. Ik heb hier alles gekregen wat mij maakt tot wat ik uh, de persoon die ik nu ben. Ik betaal hier belasting. Uh, ik heb geen bezittingen in andere landen en wens dus ook niet. Uh, ik kom trouwens ook niet de aanmerking voor een ander paspoort. Maar mocht dat het geval zijn, zou ik dat niet willen, omdat ik ik me daartoe niet vol... Uh... Want he, als je inderdaad kijkt naar die debatten... en wij, wij lezen natuurlijk heel veel over, over Rusland. De mentaliteit ook. Um, het, het opvliegende, het temperamentvolle. Uh, ja, daar ga je om glimlachen. Ja. I, I, want zo kennen we jou ook namelijk als ja. temperamentvol. Is dat wat er nog terug te voeren is naar jouw roots... Ja, de, de roots zullen er ongetwijfeld zijn. En uh, wat, wat terecht is, ik, ik ben geboren in de Sovjet-Unie... en die twaalf eerste jaar van mijn leven... die zullen links of rechts om uh, ook zijn vertaalslag krijgen in wie ik nu ben. Dat is ook waarom ik nu een poging doe tot de vertaalslag naar Nederland toe wat hier in Rusland gebeurt. Omdat ik het idee heb dat ik uh, die brug uh, een beetje zou kunnen slaan. Niet helemaal, omdat die mentaliteitsverschillen toch te groot zijn. Ik denk dat wij uh, uh, in de Russen, om, omdat ze lijken uh, qua uiterlijk dan uh, op de West-Europeanen al heel snel zien dat het buren zouden kunnen zijn. Maar als je heel diep in die cultuur kijkt... Um, ben ik van mening dat ze eigenlijk veel meer... Um, Aziatische cultuurverschijnselen hebben. Want zetten. wat bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld het niet voor zijn recht voor zijn raap... Uh, recht door zee durven zeggen waar het op staat... maar toch hele uh, diplomatieke slash uh, uh, onwaarheden... Uh, in, het, in je gezicht uh, zeggen... zodat je de andere persoon met wie je spreekt... geen gezichtsverlies laat leiden. Dat is een kenmerk wat je in Japan ook wel eens ziet dat mensen uh er alles tot en met een leugentje om best wil ervoor over hebben... om uh, een persoon geen gezichtsverlies te halen. Maar ja, alles wat in het Kremlin zit... heeft toch ook een Europees gezicht als Europees-Rusland? Nou, dat is heel graag wat, wat Rusland uh, wil. En dat is ook wat Sobchak wil. Overigens, wat ik niet met haar eens ben. En dat, dat, uh, uh, weet je, dat was ook voor mij een hele grote vraag. Van je, je legt nu wel aan de Russen uit... we zijn een Europees, Europese mogendheid, cultureel gezien. Uh, maar op papier, ja, die de niet. Spijn. Want onze vrienden, zei Sobchak, uh, zijn um, landen als Afghanistan, Venezuela ja. en Syrië. Ja. Dat zijn niet de vrienden die je moet willen hebben. Wij moeten ons culturele achtergrond mm. terugzien te vinden. We moeten ophouden het Westen te zien als de vijand. Wij zijn een Europese mogendheid. Nou, En dat vraag ik me af of, of Rusland wel bereid is... om zoveel belasting te betalen ja. voor een beter leven. Maar jij, Victoria, komt uit, uit Oekraïne. Hè? Dat, dat is, dat is het, waarom zijn je ouders deze kant opgekomen? Uh, dat moet je aan mijn ouders vragen. Nee, af... maar je hebt je toch al eens gevraagd ook. Uh, ja, en we hebben met mijn ouders afgesproken... dat als ze er niet zijn, dat het een beetje oneerlijk is... als ik daar namens hen een antwoord uh, op ga geven. Uh, omdat ze daar geen weerwoord op kunnen geven. Overigens, je zegt Oekraïne... Um, um, ja, de plek waar ik geboren ben heet tegenwoordig Oekraïne. Alleen toen wij vertrokken was het nog geen Oekraïne. Dus ik, ik kan moeilijk onderscheid maken tussen Russen en Oekraïners. Oh ja, ik heb niet dat is een... anders. Um, ja, ik spreek geen Oekraïens. Ik maar was het een, had het een politieke reden dat? Ze... Nee, nee, het was geen politieke. Een, po een reden. persoonlijke nee. reden. Ja, ik denk dat het uh, toen het land uh, open werd naar het westen toe, dat zij uh, dachten dat ze een betere kans hadden uh, om hier een leven op te bouwen. wat dan persoonlijk op jou gericht. Wat, wat vond jij? Want een twaalfjarig heeft heel goed in de gaten dat hij gaat verhuizen. En, en, en zeker van, van Oekraïne naar een heel ander soort land. Ik moet je eerlijk zeggen. Ik had dat idee niet. Dat idee was niet heel helder. En uh, ik zag uh, destijds een hele grote uitdaging. Ja, er, er waren zoveel uitdagingen voor mij. Om een taal te leren. Om, uh, ja, ik, ik, ik voelde me als een kind in een snoepwinkel. Met allerlei dingen die ik nog nooit eerder had gezien. En... Want wat zag Victoria Koblenko hier in Nederland? <laughs> Kijk. Het is voor Nederlanders moeilijk voor te stellen... dat een achtjarig of negenjarig kind... wat ik was in de Sovjet-Unie... voor het eerst op zijn negende een banaan ziet. Dus in de Sovjet-Unie was heel weinig te krijgen. En toen mijn vader... voor het eerst ging handelen... met groente en fruit vanuit het buitenland... zag ik dus op mijn negende voor het eerst een banaan. Dus ik zag wel meer dingen... toen ik naar Nederland kwam... die ik nog nooit eerder had gezien. En zeker toen ik mijn eerste proefwerk ging maken... bij geschiedenis... en in discussie... Raakte met mijn uh, docent uh, Geschiedenis over wie de Tweede Wereldoorlog wereldoorlog had gewonnen. Toen kwam de aap uit de mouw dat elke mogendheid in elk land uh, toch een beetje aan geschiedenisvervalsing doet om daar een antwoord op te geven. Want wat had jij geleerd? Wat ik had geleerd dat de Russen de Tweede Wereldoorlog hadden gewonnen. In, in de Sovjet-Unie heet dat ook de dag van de overwinning in plaats van de dag van de bevrijding. En die mentaliteit en, en dat, dat constante besef van wat de oorlog een land heeft aangedaan met zoveel slachtoffers, dat zijpelt uh, nog steeds door. En de angst voor een mogelijke derde wereldoorlog zou kunnen ontketenen. Dat is ook denk ik waarom Poetin bij 80% van de gewone mensen nog steeds heel erg populair is. En waarom eh, ook al zonder falsificaties de mensen die vandaag hun stem gaan uitbrengen, waarschijnlijk eh, zo om de nabij 70-80% hun stem voor Poetin gaan uitbrengen. Maar jij uitleggen. komt dan in twee totaal verschillende werelden terecht als twaalfjarige. Dus laten we zeggen, bij vol verstand zie je om je heen die enorme verschillen. Hoe ga je daar dan mee om? Hoe, hoe red je dat? Uh, ik denk dat je je daar als twaalfjariger niet echt uh, rekenschap van geeft... dat dat uh, een, uh, zo gespleten is. Dat, dat beeld heb ik pas bijgesteld toen ik ging studeren. Maar het beeld wat ik op mijn twaalfde had... is dat er gewoon verschillende werkelijkheden leven. Ja. En dat dat de reden is waarom uh, diplomatie als vak bestaat. Omdat er een brug geslagen moet worden tussen die twee werkelijkheden. Dat zeg je heel mooi. Onze uh, mediadeskunde Ron Vergouwen, die heeft zich weer verdiept in een onderwerp uit de mediawereld. Het Mediacircus. Nou Ron, kom maar op. Ja, de gemeenteraadsverkiezingen. Precies, woensdag, hè? Zijn jullie ermee bezig? Ja. ja. Stemwijzers. Ja, ja, ja. nou. Jij ook? Zeker, ja, ik heb de stemwijzer gedaan, maar er kwam niet uit wat ik... Nou, uh, wat je hoopte. Wat, <laughs> wat ik hoopte, inderdaad. Waar sta je om? Zo, midden. <laughs> Vertel ik na de uitzending, okay. want we gaan eerst het Mediacircus doen. Ja, een belangrijke periode, met name voor de media... maar ook vooral de regionale en lokale omroepen en dagbladen... want ja, zij kunnen echt gaan uitpakken. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart... gaat RTV Horizon vandaag in gesprek met de lijsttrekkers... van de politieke partijen. Dit is het grote Rotterdamse verkiezingsdebat, live vanuit de Maasilo in Rotterdam... Negen partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen hier in Veendam. Maar wat is er eigenlijk te melden? Over iets minder dan één week mogen we weer naar de stembussen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Om de Tilburgse partijen een beetje beter te leren kennen, hebben wij voor u dit debat georganiseerd. Ja, debatten, debatten, debatten, overal debatten. Kranendonk, eh, Rotterdam, Veendam, Tilburg. Hoogtijdagen voor de regionale en lokale pers, zou je denken. Aniek Oosting, zij is redactiechef bij het Dagblad van het Noorden. Hoe pakken zij uit met de gemeenteraadsverkiezingen? Als dagblad van Noorder kiezen wij bewust voor duiding. Dus dat we de lezer nou ja, met colleges op rapport en analyses uh, vertellen hoe het met politiek gaat in Noord-Nederland. Maar daarnaast kiezen we ook voor service. Dus dat betekent dat we stemwijzers hebben, een animatiefilmpje. Ik heb gestemd, wat gebeurt daar nu eigenlijk mee? Uh, en we kiezen dit jaar heel bewust voor video. We hebben twee verslaggevers die uh, filmpjes maken uh, over de verkiezingen. Nou, zo doet uh, Dagblad van het Noord Dan RTV Rijnmond, de regionale radio- en tv-zender van Rotterdam en omstreken. Hoe verslaan zij de gemeenteraadsverkiezingen en de aanlopen dernaartoe? Ip Haarsma is daar de hoofdredacteur. Nou, wij hebben heel erg uh, gekozen voor de samenwerking met uh, de lokale omroepen. We hebben ongeveer 22 gemeenten waar ook op 21 maart gemeenteraadsverkiezingen zijn. Dus elke dinsdag, woensdag en donderdag zijn we na de lokale omroepen gegaan. Dus in de gemeente waar gestemd gaat worden. Wat speelt er in de gemeente? Wie zijn de mensen die ertoe doen? En wat is de problematiek en wat zijn de oplossingen? En daar hebben we dus uh, zes weken lang uh, 22 uh, gemeenten zijn we langs gegaan. Ja, maar wat is dan het voordeel van deze samenwerking, Ip Haarsma? Waar het uh, vaak uh, bij ons aan schort in het verleden, vond ik dat we de, vaak de kennis van die lokale gemeenten, dat het daaraan ontbreekt. Dat is ook logisch, want we hebben niet zoveel verslaggevers dat we in elke gemeente daar uh, dagelijks kunnen zijn. En die lokale omroepen zijn daar wel. Dus die hebben een enorme schat aan informatie. En wij hebben best wel veel uh, spullen. We hebben uh, een groot bereik. En als je die twee aan elkaar koppelt, ja, dan versterk je elkaar enorm. Ik zou het heel, heel fijn vinden om met partijen in, uh, die, waar we nu uh, mee samenwerken tijdelijk, om dat ook wel te intensiveren. Nou, hartstikke goed die samenwerking. Maar intussen lopen vooral bekende gezichten van de landelijke politieke partijen de deur plat bij het journaaien. He, je kunt geen dagblad of tijdschrift openslaan, of er staat wel een persoonlijk interview met Lilian Marijnissen of Sibrand Buma in. Pauw, de wereld draait door, RTL late night, dus hoeven maar een belletje te plegen naar de persvoorlichten van Klaver Baudet of Rutte. En de kaas-stengels kunnen weer de talkshowtafel uh, uh, worden bijgezet. En dat terwijl het toch echt de gemeenteraadsverkiezingen zijn. Nou, volgens politicoloog Peter van der Heijden... van de Radboud Universiteit in Nijmegen... is dat niet iets alleen van de laatste tijd... dat de landelijke politiek zo bezig is met de gemeenteraadsverkiezingen. Ik denk zo eind jaren 70. Maar wat ik in ieder geval wel weet... is toen ik studeerde in de jaren 80 in Nijmegen... dat hier al de, land, de, de landelijke kopstukken binnenkwamen om campagne te voeren. We hebben hier Van Acht gehad, we hebben hier Den uil gehad. Terwijl, ja, die hadden natuurlijk ontzettend weinig met die, die, die plaatselijke verkiezingen te maken. Van acht nog een beetje omdat hij uit Nijmegen kwam, maar dan al helemaal niks. Het probleem is natuurlijk altijd dat die, die plaatselijke politici ook denken... dat ze uh, gebruik kunnen maken van de populariteit van die landelijke lijsttrekkers. Maar daarmee gooien ze ook hun eigenheid in de verkoop. Je verkoopt je hier aan de duivel eigenlijk... Nou, landelijke media hebben de gemeenteraadsverkiezing dus herontdekt, zou je kunnen zeggen. En daarom hoef je dus voor verkiezingsnieuws niet meer, hoef je niet meer te beperken tot regionale media, zoals RTV Drenthe of het Brabants Dagblad. Want ook in het NOS Journaal en hier op NPO Radio 1 gaat bijna de hele dag over die verkiezingen. Aniek Oosting, redactiechef van, Redactie, van Dagblad van het Noorden, die vindt dat, euh, nou, prima. Ja, de gemeenteraadsverkiezingen worden vaak uh, onderschat door, door mensen, door inwoners. Je merkt ook dat het niet heel erg leeft. Het is echt moeilijk om mensen naar de stembus te krijgen. Terwijl het wel hele belangrijke verkiezingen zijn. Er wordt gewoon heel veel besloten op gemeentelijk niveau. En dat is alleen maar meer geworden de afgelopen vier jaar. Dus hoe meer aandacht, hoe beter. En uh, ja, dan is de landelijke media natuurlijk een heel belangrijk instrument daarvoor. Ja, Maar uh, politicoloog Peter van der Heijden is het daar totaal niet mee eens. Uh, ik vind het eigenlijk schandalig. Je moet dat echt laten aan waar het over gaat. Als je het serieus neemt, lokale uh, politiek, laat het dan ook aan uh, uh, de lokale uh, politici, aan de lokale pers... en laat die duidelijk maken wat er speelt. Ik, ik hoorde van de week uh, een, een spotje van Rutte, die had het over Turkije en Rusland. Alsof daar de gemeenteraadsverkiezingen over gaan. Daar gaat het echt helemaal mis. Nou, het feit is dat uh, de interesse en de opkomstpercentage bij de gemeenteraadsverkiezingen al decennia daalt. Daarnet hoorden we het ook nog hè, bij OVT. Even uh, ter vergelijking, in 1986 ging nog 73 van Nederland naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. In 2014 was het al gedaald naar een kleine 54 Wat doen uh, de journalisten die we net gehoord hebben dat eigenlijk zelf? Gaan zij stemmen? Ip Haarsma, hoofdredacteur RTV Rijmond, uh, Weet je al wat je gaat stemmen? Daar ben ik nog niet over uit, maar ik heb nog een paar dagen en ik ga zeker stemmen. En Annieke van Dagblad van het Noorden, ligt jouw stemplas al klaar? Nou, ik, ik ga stemmen voor de sleepwet, voor het referendum... maar ik woon zelf in Groningen en daar zijn geen verkiezingen. Dus uh, ik ga niet op de gemeenteraad stemmen deze keer. Ja, of de verkiezingen echt leven. Uh, dus ja, gaan het aanstaande woensdag zien. Zo is het. Uh, Dank je, Ron. En dan uh, horen we straks met de Cassie kijken natuurlijk. Victoria, Victoria Koblenko. Uh, je kijkt op je telefoon. Ja, ik zie net een post van Sapschak. Het is heel grappig met haar man dat ze net de stem heeft uitgebreid. Dat is de vrouw die Poetin wil verslaan. Waar je documentaire vanavond op NPO 2 over gaat. Uh, ga je zelf stemmen? Hier? Ja, ja zeker. Ja, je ja, ik, ik, ik, ik moet altijd stemmen. En dat was uh, voor mij uh, het frappante... Aan dat uh, de club van Navalny uh, op een gegeven moment... Dat is die toen... kandidaat die niet mee mag doen? Ja, dat is de, de grootste oppositiekandidaat... Uh, die dus uitgesloten is door de kiesraad van uh, deelname. Uh, ja, die, die heeft oordeeld iets over iets anders, uh, hè? Ja, ja, ja, ja. Um, die, uh, ja. Die heeft gekozen voor een boycott. En uh, wij wilden natuurlijk weten van... Uh, waarom zou de oppositie in Rusland zich niet verenigen? Er zijn verschillende ja, splinterbewegingen. Waarom zich niet verdedigen ten bate van het hogere doel? Um, dus wij waren ook op de headquarters van Navalny geweest. En het was voor mij een hele grote verrassing... dat zij uh, ja, een club die zich zo voor de democratie-transparantie... Um, uh, ja, van de macht uh, inzet, dan gaat oproepen om uh, de verkiezingen te boycotten. Ja, een verrassing of een teleurstelling eigenlijk. Ja, dat was voor mij een hele persoonlijke frustratie. Ook omdat ja. ik dat... Uh, uh, ja, vanuit de theorie, vanuit de studie ook totaal niet kon vatten. Intussen moet ik tot mijn grote verbijstering zeggen... dat ik uh, iets meer begrip uh, van de gewone Russen heb gekregen voor de boycott. Omdat als alles zo duidelijk is... dat alle kandidaten een fiat hebben gekregen van het Kremlin... en dus, zoals Govert net terecht zei, worden... Uh, bewust of onbewust gebruikt om de turnout, de opkomst te vergroten dan doe je dus mee door je stem uit te brengen met dat hele circus en uh, het enige waar het Poetin nu om gaat nu zijn populariteit uh, langzaam doch gestaag uh, aan het dalen is, dat er zoveel mogelijk mensen op hem gaan stemmen. En de verwachting was dat het 30 procent is. Nou, als 70 of 80 procent van die 30 procent opkomst... nou, reken maar uit hoeveel van de 110 miljoen gerechtigden gerechtigde dan op hem heeft gestemd. En ja, als door middel van Sabchak of uh, uh, Navalny of wat dan ook... nog meer mensen zouden gaan stemmen, dan... Um, zou zijn uh, legitimiteit uh, groeien. Maar omdat Navalny zo'n grote uh, achterban heeft... was het te gevaarlijk om hem toe te laten. We gaan voetballen. Oh, ja. Zeg jij ja, misschien nog wat. Gebeuren. FC Groningen. <laughs> Chris ja, zeker. FC Groningen speelt uh, thuis bij... of nee, die speelt bij AZ. Ja. Ja, precies. In een uh, guur, winderig Alkmaar. Mensen die zitten diep verstopt in hun jassen. Hebben dekentjes meegenomen. En je ziet al die ademteugjes uh, ontsnappen aan de kelen van uh, de 17.000 die hier toch naar Alkmaar zijn gekomen in deze omstandigheden. Voor deze wedstrijd tussen de nummer 3 van de ranglijst AZ en de nummer 13 SC Groningen. AZ waarvan uh, de verwachting is dat de ploeg wil, uh, zich wil revancheren voor het verlies in de Kuip. Opnieuw lukte het niet tegen een ploeg uit de traditionele top 3. Want Feyenoord Won van AZ. Dat zichzelf eigenlijk niet was in de Kuip. En FC Groningen is aardig bezig hoor. De laatste vijf wedstrijden al ongeslagen. Vorige week werd er zelfs gewonnen. 2-0 tegen Pek Zwolle. En beide ploegen spelen in dezelfde opstelling. Bijzondere middag voor Oussama Idrissi. Hij kwam in de winterstop over van FC Groningen naar AZ. Knuffelde nog even iedereen van FC Groningen voordat. Tenminste niet iedereen, maar wel de spelers. Um, voordat de beide ploegen dit koude en winderige veld gingen betreden. De eerste kans al gezien voor FC Groningen. Enigszins verrassend, want de verwachting is dat de ploeg zich massaal zal laten terugzakken. En AZ het spel wil laten maken. Maar het was een schot van Bakuna vanuit een vrije trap. En dan was het ook opvallend dat Bizot, doelman van Oranje... want dat mogen we nu zeggen over de doelman van AZ... die had weinig zicht op die bal, laagstaande zon. is een windje dus over het veld, een beetje swabberbal. En die ging maar net over. En dat was het eerste speldeprikje van de Noorderlingen. Zitten we in de de zevende minuut en is de stand bij AZFC Groningen nul Tot twee uur de perstribune met Margreet Reintjes en Govert van Brakel. In gesprek met actrice, programmamaakster Victoria Koblenko... woorden net Groningen. Jan, man, voormalig eh, voetballer, Lev Levchenko... <laughs> die eh, speelde bij Groningen. Exact. Ook eh, afkomstig uit voormalig eh, Sovjet-Unie. Is dat iets wat jullie verbond in de tijd? Um, ja, ik, ik denk dat niemand me gelooft als ik zeg nie, nie, nee. Ik geloof er niks van. Maar ik zelf heb niet het idee dat dat een noodzakelijke voorwaarde was. Ik was ook op ongevallen als het een Spanjaard was geweest. Ja, nee, maar ik kan me voorstellen dat je ergens. Iets herkend of iets vertrouwd. Nee, qua politiek, uh, dat zeggen ze toch. Uh, op, uh, op twee kussen slaapt de duivel tussen. Hebben jullie het over uh, politiek? Dus? Uh, ik uh, zijn het niet, niet uh, altijd over eens geweest in het verleden. Want toen wij elkaar leren kennen, stemde hij uh, VVD en ik GroenLinks. En het was echt een no-go-onderwerp. Nou, intussen stemmen we beide niet meer uh, op de partijen die ik net opnoemde. En is het wat dichter naar elkaar toegekomen. Maar ja, als je kijkt naar hoe de politiek zijn uh, uh, relatie met zijn ouders verscheurt. Dan is dat een heel pijnlijk onderwerp. In welk opzicht? Zijn uh, moeder is Oekraïens en zijn vader is Russisch. Uh, uh, ze wonen intussen niet meer in, uh, in Oekraïne. Ze wonen in Turkije. Maar ze volgen wel de staatszenders. En zijn... Uh, <laughs> ja... Uh, dit zijn woorden van Lev, dus ik mag het hopelijk herhalen. Maar zo gebrainwashed door de propaganda die op de eerste en de tweede Russische staatszender is, dat het voor ons uh, vrij onmogelijk is om met zijn gesprek te hebben over uh, ja, zelfs over de oorlog in, uh, in Oekraïne. Zonder dat uh, Lev. Uh, nou ja, laat ik het zo zeggen. Het, het, het is één keer bijna fantastisch geworden tussen hem en zijn vader. En dus is het een heel erg explosief uh, en gevaarlijk onderwerp uh, in de familie. Goed. Nou? Ja. En voeden jullie je kind uh, bileng op? Praat, praat ja. jullie zoon ook Russisch? Ik hoop het wel. Ik hoop dat hij nog meer talen gaat spreken. Van mij part jij. Chinees of uh, Arabisch. Of uh, wat dan ook. En jullie hebben het niet over Poetin thuis? Nee, we hebben het niet over Poetin. We discussiëren natuurlijk wel over um, uh, hoe het met Navalny is gegaan. Hoe het met Kasparov is gegaan. En uh, ja, ik hoorde een heel apart detail dat uh, um, die Marina Litvinovic... die ons dus uh, uh, geholpen heeft... De uh, campagne strategie Precies. Um, zij heeft alle oppositiekandidaten geholpen. Behalve Navalny. Dus de vraag uh, die er zo dik bovenop lag, waarom hem niet? En uh, ja, toen bleek dat zij hem ooit betrapt heeft op uh, het construeren van dat bewijs uh, tegen een uh, bepaalde ambtenaar, uh, waar hij nu heel erg veel uh, uh, YouTube views mee krijgt. Uh, dat, dat dat of betaald zou zijn of in elk geval... Ja. Nou, en je, Dus dat van een dusdanige bron roept dat vragen op in hoeverre zo'n kandidaat dan zuiver is. Want zij wil Wilde voor alle oppositiekandidaten werken, behalve voor hem. Het is wel een land, hè, waar je vandaan komt. Oh, God. God, oh God. Maar goed, op je twaalfde, Victoria Koblenko, kwam jij naar Nederland... en begon jij hier um, een heel nieuw leven en werd je ook actrice... Uh, we hebben een, uh, een mooi carrièreoverzicht voor je gemaakt. En, oh ja. Ja, dat begint onvermijdelijk een beetje debuten in uh, goede tijdens slechte. Kijk, daar tijden. heeft Xenia nou ook de hele tijd mee te maken. Dat ze, dat ze nu zijn nieuwe een nieuw pad is ingeslagen, constant geconfronteerd wordt met haar verleden. Ja, kom die, erop, he? kom ja. erop. Ja. Je hebt het nog niet eens gezien. Sorry, je moet echt vandoor. Hé, Hey Mia, überhaupt nog wel iets van wat je eigenlijk zegt. Nou, alsjeblieft. Laat ons dan lekker op van. Kom je niet meer fake dat of wat? Na 13 jaar is Victoria voor het eerst terug in haar geboorteland. Wat zijn die je dat je terug ging? Nou, in principe was mijn vader heel erg. Uh, die wist dat het een hele goede ervaring van zou zijn. toen zei hij van je moet er echt niks van verwachten. Want zoals nee. het uh, zo mooi en kleurrijk als het in jouw kinderdromen leeft, uh -huh. zo is het niet meer. Victoria Koblenko zit bij ons aan tafel. Ze is actrice. Ze is geboren in Oekraïne. Ze heeft daar ook een, een behoorlijk deel van haar jeugd doorgebracht. Uh, ik kom er zelf niet uh, heel vaak. Ik kom zelf uh, in, uh, in Moskou. Uh, maar ik heb nog een, een, een hoop vrienden daar. En uh, Olaf Kunt, jullie wel bekend. Pieter Waterdrinker zijn ook vrienden. Die de correspondenten. Er. John Stine is een goede oh. vriend van mij. Die zit daar nu. En die heeft mij uh, echt, uh, tot op een kwartier geleden... op de hoogte gebracht van de laatste Hartelijk welkom bij alweer de allerlaatste aflevering, Ranking the Stars. Goed, wie staat op de tweede plaats? Als wie is het meest begaan met de wereld? Ja, Victoria Koblenko. Maar ik denk dat zij die, die indruk wekt. Ik, ik weet niet of die honderd mannen wel eens Radio 1 luisteren. Ik kom het altijd weer voorbij in de Chernobyl, nog wat quiz. En dat is denk ik wel betrokken. Al heb ik bij Victoria vaak het idee dat het een front is om interessant mee over te komen. Victoria, goedenavond. Hi. Ben ik veilig aan deze kant van de tafel de komende half uur? Dat uh, moet nog gaan blijken. Oh, <laughs> goed. Ah, uh, ik hoef alleen een minuutje te liggen gewoon. Hoeveel tijd zit er tussen de meenen? Uh, een minuut? Jezus, Liz, dan is het begonnen! Oh! Victoria Koblenko. Ja. Jij speelt hier een gynaecoloog die bij een. Nee, ik speel cardiologe. Oh! Oké, okay, sorry. Dat, dat ik, ja. Verkeerd, verkeerd. Een, car, een cardioloog. Maar ik was die in het fragment zelf aan het bevallen, Precies. Ja, dus ik snap de verwarring. Had, dat had jij net zelf meegemaakt ook, hè? Uh, ja. Niet ik, zo heel lang daarvoor, dus het was appeltje-eitje om dat te spelen. Oh, je doelt nu op dat ik uh, hoogzwanger was toen ik uh, die rol speelde... en dat uh, toen ik al bevallen was, ik uh, die rol ja. verder ging spelen met een plastic buik. Ja, dat, dat doe je als je acteur bent. Heeft het je veranderd eigenlijk, het moederschap? We zien veel mooie foto's van, van jou en Lef met jullie baby. Of tenminste inmiddels alweer een kind van anderhalf. Nou, Ik denk dat uh, het moederschap uh, de doorslaggevende factor was... om uh, Xenia uh, in haar strijd te gaan volgen. Omdat zij uh, net zo lang geleden als ik moeder ben geworden... Ja, en, presidentskandidaat uh, voor mensen die net inschakelen... die Poetin wil verslaan. Heb jij een documentaire over gemaakt? En uh, ja, alles wat zij zegt is... Uh, kijk, ik kom ervoor overloven om uh, met mijn uh, verdiensten... om in het buitenland te gaan leven, uh, maar dat wil ik niet. Ik wil graag iets verbeteren voor de toekomst van mijn kind. Zij wilde nooit kinderen. Ik heb het idee dat het haar is uh, overkomen. Maar alles staat wel nu in het teken van ik blijf hier... en ik ga tot het gaatje, totdat, uh, ja, totdat ik uh, een verandering kan doorbreken. Nou, de, de, de toekomst zal leren of zij hierin oprecht is. Um, ze heeft eergisteren een partij opgericht... Maar mijn vraag was of jij veranderd bent. Um, ja, ja weet je, het is heel moeilijk om uh, jezelf uit te schakelen... uit te zoomen en naar jezelf te kijken of je veranderd bent. Ja, ik heb het idee dat ik, uh, dat ik iets uh, barmhartiger ben geworden. Mag ik dat wollige woord gebruiken? <laughs> Op wat voor manier dan? Nou, gewoon iets, iets minder snel oordelen over iemand anders een strijd. Omdat, uh, weet je, als je met mensen communiceert. of gewoon uh, in een interactie geraakt met mensen. Uh, dat. Uh, uh, dat Russische wat aangeboren is, dat. Uh, uh, temperamentvolle, dat, temperamentvolle ja, dat heeft de neiging om uh, de overhand te nemen. Maar uh, omdat je geen rekening houdt met de strijd die, of de context waarin iemand anders uh, figureert. Dus ik heb het idee dat ik gewoon iets, uh, iets meer minuten neem om uh, af te wachten voordat ik reageer. En ook iets zachter reageer. Maar, Althans, dat is wel een uitdaging. En wat zeg je tegen Georgina Verbaan? Die zegt ja, de Victoria doet alsof ze begaan is met, uh, met de wereld. Oh, maar dit was, ik weet niet, voor de mensen die niet weten wat voor context uh, dit is. Dit is, um, hoe heet dat programma? Ranking ben... the Stars. Ranking the Stars, ja. waarbij je elkaar helemaal moest afmaken. En daar is Georgina als ingeslaagd. actrice volledig geslaagd. Ja? Heeft het je wat gedaan ook? Nee, nee want wij deden hetzelfde. Nou, dat was het format van het programma, waarbij je van tevoren als huiswerk deed... hoe je de ander ging afmaken. Afzijken. ja. Want stel, je bent hier natuurlijk actrice geworden. Behalve dat je politicoloog uh, nog niet helemaal afgemaakt, volgens mij. Of wel? Ja, wel. Well. <laughs> um, hoe zou jouw leven eruit gezien hebben, denk je? Want dat heb je vast wel eens bedacht. Als je daar was gebleven? Uh, ik heb geen idee. Uh, ik merk dat, uh, dat als, als ik er kom. en ik ben in de tussentijd, uh, denk ik, vier keer in Oekraïne terug geweest. In de afgelopen ruim 25 jaar. Uh, dat. Uh, ja, dat, dat ik geen getuige ben geweest van dit land zoals het nu is. En er, er wonen natuurlijk mensen uh, wiens toekomst mij aan het hart gaat. Uh, alleen ik kan ze niet volgen in uh, ja, de acties, in de strijd die ze uh, ondernemen om die toekomst uh, te bereiken. Uh, Hoe bedoel je? Nou ja, laten we een heel concreet voorbeeld nemen... zodat het voor, voor mensen duidelijk is. Ik woonde in een stad ter grootte van een Rotterdam of een Den Haag. En er waren 43 scholen en daarvan waren 40, uh, 40 scholen waren russisch talig. De zomer dat mijn ouders vertrokken... werden 40 scholen Oekraïnstalig en uh, bleven de andere drie Russisch. Ik ben russisch talig opgevoed. Toen ik 13 jaar later terugkwam, sprak ik mensen Oek uh, Russisch aan. Maar zij antwoordden Oekraïns terug. Uh, voor de mensen die... Uh, het niet weten. Het verschil tussen Russisch-Oekraïens is Duits-Nederlands. Dus je verstaat elkaar een aardig eindje, maar toch niet helemaal. En, en, en dat idee dat je dan zogenaamd in je eigen land terug bent, zonder dat je eigenlijk echt kan communiceren. Ik, vers, ik versta Oekraïens wel, maar ik kan het niet communiceren. Maar begrijp je die mensen? Want die mensen zijn inmiddels onafhankelijk vanuit de Sovjet-Unie onafhankelijk geworden. Dus die hebben behoefte aan een eigen identiteit. En Jazeker. uit zich in een taal natuurlijk. Ja, en ik weet ook intussen uit de schoolboeken... hoe zo'n identiteit uh, wordt gecreëerd. Dat duurt ja. uh, uh, heel lang, tientallen jaren... als dat van onderop uh, moet komen. Maar het gaat wat sneller als je de geschiedenis... Ja. een handje helpt van bovenop. En, nou ja, dus en dat erg... zijn de praktijken waar ik niet altijd uh, achter sta. Nee. Zoals uh, het proces bijvoorbeeld vanuit uh, de Oekraïense, uh, het Oekraïense ministerie... om de genocide... Uh, ter erkennen die in de, in de winter van 1933 uh, heeft plaatsgevonden. Dat was een hele campagne die met een cultureel project... de hele wereld overging om vrienden te maken. Om, uh, om, om Rusland af te schilderen als een hele grote boze vijand. En daar is een heel, heel groot gedeelte van waar. Alleen uh, dit instrument is een heel gevaarlijk instrument... om ja. een, identiteit, uh, een nieuwe identiteit op deze manier vorm te geven. Wat ik ongelooflijk knap vind trouwens, is dat jij komt hier als meisje van 12. En dan kom je op een Nederlandse school en dan doe je in zes jaar gymnasium. Hoe, hoe kan dat? Dankjewel voor het compliment. Ja. Maar nou, ik ben natuurlijk niet de enige die. Er zijn meerdere succesverhalen van uh, allochtonen. Uh, alleen horen we helaas in onze uh, media wat de minder successen zijn. Nee, maar dat hoe leer media. jij Nederlands? Hoe heb jij Nederlands geleerd? Ik weet het niet over het, Ja, Je door komt dat, op school en dan Ja, ik school. En, ja, en, en ik, ik vind het leuk om met taal bezig te zijn. Ja. En uh, dus ik, ik, uh, ik, ik deed een talenpakket met Latijn en Grieks en, en alles. Dat, dat, ik was niet goed in wiskunde, maar wel iets beter in talen. Dus. En wist jij iets van Nederland toen je hier naartoe kwam? Nee. Nee. Je kende Johan Cruijff wellicht. Nee, wel nee, joh. Nee? nee. Nee. Nee, nee, echt niet. Nee, en dat, dat zegt geen, iets geen idee. over Waar de algemene ontwikkeling van... kijk, de, de voormalige Sovjet-Unie was zo groot... dat je werd onder, het werd je geleerd dat het niet nodig was om een buitenlandse taal te leren. Ook al kreeg ik overigens een paar uur Engels uh, op school. Omdat je hoefde niet op vakantie naar, naar het buitenland... want je eigen land was groot genoeg. Maar dan was het toch ook heel bedreigend om daar weg te gaan? Zo heb ik dat niet in mijn systeem nee, uh, ervaren. Misschien je ouders je een ander gevoel gaven in elk geval. We gaan een avontuur beleven. Nee, Ik, ik denk dat ik gewoon een hele positieve samenleving zag. Waar ik uh, uh, met open armen werd ontvangen. Waarbij uh, het een, een heel zacht kussen voor me is geweest. En, en waarbij ik uh, leerde dat het normaal is om vreemde mensen op die manier te ontvangen. Overigens, wat niet, de laat, wat niet per se de laatste tijd het teneur lijkt te zijn in ons land. Uh, waar ik van schrik. Want ik destijds met mijn puberteit uh, was het heel fijn om op te groeien in zo'n vrij tolerant uh, land en ja, als ik nu hoor dat de posters van uh, Soetsupply uh, worden vernield ja. of, uh, dan denk ik hey, dat, ja, dat is niet een land waar de ik destijds uh, Waar kwam jij terecht in Nederland? Um, hoe bedoel je? Waar kwam je stad? wonen? Oh, uh, uh, uh, wij, ik ben opgegroeid in Krimpen. Dat uh, grenst aan Rotterdam. Ja. Dus in de buurt van Rotterdam. Nu is het zo dat je ook... Uh, jij, je zei het al, ik ben regelmatig nog terug in, in Rusland. Jij ik doet ook mee aan de, de Russische, Russische filmprojecten. Ja. Projecten. Ja. Uh, en je doet ook, je hebt hier natuurlijk veel gedaan... Is er een verschil in de aanpak tussen werkwijze daar en hier in Nederland? Of de manier waarop je wordt bejegend als Qua actrice? Acteren? Ja, acteren? Of nou überhaupt door de manier waarop er met je wordt omgegaan? Uh, ja, ik kan zonder meer zeggen dat ze doordat ik de taal intussen... Uh, kijk, er is een periode toen ik studeerde en ik woonde niet meer thuis. Mijn Russisch uh, was uh, weggezakt. Ik heb heel hard mijn best moeten doen om dat terug te laten komen. Intussen is het vloeiend waardoor ik dus ook daar kan acteren. Ze zien in mij uh, iemand... Uh, uh, die uh, eensgezind is met ze... totdat ze een gesprek met me aangaan. En dan voelen ze heel sterk dat ik een buitenlander ben... die gewoon heel goed Russisch spreekt. En, uh, wanneer voelen ze dat dan, als het gaat over... Als het over de politiek gaat, over belasting betalen... over hoe je als burger uh, je moet gedragen... namelijk actief en uh, je rekenschap moet geven... dat alle media die je tot je krijgt... dat je je af moet vragen wat de bron daarvan is... en of dat wel uh, niet gekreurd is. Moet je in Nederland van. ook, maar veel minder dan in Rusland. En ja, dat is niet de realiteit... Waarin in de meeste leven, ja, helaas. Maar qua acteren is het een buitengewoon uitdagende... op een positieve manier setting... waar ik in de toekomst veel meer hoop te doen. Het voetbal, Chris, aanzet Groningen. 0-0. Wel kansen gezien. De meeste voor AZ. Maar dan ook een hele mooie cornervariatie van FC Groningen. Die bal werd vanaf de hoekschop laag op kniehoogte op de rand van het strafschopgebied gedeponeerd. En in één keer uit de lucht schoot Adjin Rustic. Die bal met links had niemand op gerekend. De bal schampte net de buitenkant van en de paal. En dat baal. is Daar gewoon was... tot nul. Ja, precies. Ja, het is 0-0 uh, in ieder geval nog steeds. En, uh, maar het was wel een, een prachtige, prachtige variatie. En daarna kwam AZ opzetten. Twee grote mogelijkheden gezien voor met name Wout Weghorst. Maar hij verzilverde ze beide niet. Nu heeft de thuisploeg uh, balbezit uh, bal via Mietje. Die wil de bal doortikken op Idrisi Komt er dan toch nog bij op de as van het veld. Op de helft van FC Groningen. Wordt een beetje teruggeduwd. Uh, maar hij past op de bal naar de rechterkant waar je handbak staat. Die wil de actie aangaan. Om drie man heen. Kan uithalen en schiet over. Over. Dit was een grote kans voor de gedeeld topscorer voor AZ. Betrokken al bij 20 doelpunten. 8 assists en 12 schoot hij zelf tegen de touwen. Dit was een mooie actie hoor. Een soort sleepbeweging tussen twee drie spelers door. En dan met links keihard uithalen. Maar de bal dus over. Daar komt Groningen goed weg. Dit was de grootste kans voor AZ. Sergio Pat heeft nu de bal. Speelt hem dan laag naar Wemisevic in het centrum van de verdediging. Die... Vindt Warmerdam aan de linkerkant van het veld. Lange bal naar Tom van Weert, maar die is hem alweer kwijt. Het is toch een vermakelijke wedstrijd en dat is maar goed ook... want het is echt stervenscout en heel guur in Alkmaar. Toch is hij nog niet gescoord, maar het is wel een leuke wedstrijd. 0-0 no, no, in de no. 23e minuut. Stervenscout Victoria is in Moskou geweest, Chris. We hebben beelden gezien van de documentaire vanavond. Wauw, met een warme muts op je hoofd, sneeuw. Dan moet je niet wezen, hè. Nu zo koud. Victoria. Dit is overigens een hele spannende radio. Ik hou, ik hou niet per se van voetbal, maar voetbal op de radio. Is spannend. Heerlijk. Zeker. Achter de bal aan. Kijken wat je ziet en vertellen. Uh, maar ben je ook nog een voetballiefhebber? Of uh, heb je nee, te veel gezien? Nee, niet per se. Oh, nee. Maar op de radio altijd. Want je was wel een voetbalvrouw natuurlijk ja. eigenlijk, hè? En uh, Tjenko, oud voetballer, is jouw man. Uh, ja. <laughs> Toch? Ja, ja ik, weet je, ik vind, ik vind het niet helemaal gepast om, de, weet je, om, om dat nu in het kader van het documentaire... om daarover te hebben. Ja, ik heb daar heel vaak een uitgebreid interviews over gegeven wat ik daarvan vind. Nee, maar er dat, zit een Emancipatorkantje aan, uh, Victoria. Wel, nee, ja, ja, maar, kijk, die, die mevrouw die in die documentaire zegt... ja, vrouwen zijn er om pastijtjes te maken. Uh, weet je, uh, er is daar nog wel een wereld te winnen, zo langzamerhand. Um, ja en nee omdat uh, uh, toevallig de vrouw die wij inderdaad uh, uh, in uh, uh, een dorpje... echt in de provincie van Rusland spreken, die heeft mij... Uh, ik was verbijsterd over... Uh, het enige wat de vrouw hoeft te doen is pastijtjes ja. te maken, te wassen... en uh, hooguit te zingen en een beetje muziek te maken voor haar kinderen. Maar... Je kan er niet omheen dat er een hoop Russische vrouwen, veel meer dan de Nederlandse helaas, uh, in de Russische topfuncties belanden. En veel meer ambitie tonen. Uh, hetgeen waarvan ik hoop dat de Nederlandse vrouwen dat ook veel meer gaan doen. Uh, ondanks dat uh, in Rusland mag je als je bij een overheidsinstelling werkt drie jaar, uitroepteken, met zwangerschapsverlof. Oh echt? Ja. Moet ook betaald worden. Hè? Uh, dat weet ik. Dat beseft ze zich helaas uh, niet, uh, niet altijd nee. even goed. Dus ja en nee. Het is, weet je, het is een land uh, wat, wat niet in één in hokje past. En in die zin zijn zowel de goede voor, voorbeelden als de slechte legio. Wat verwacht je eigenlijk van vandaag? Ik bedoel, om zeven uur zijn de eerste uitslagen. Xenia Sopchak. Denk je dat mensen uh, hey, durven op haar te stemmen? Ik heb uh, vanochtend op haar post op Instagram gekeken. Uh, uh, en verbijsterend genoeg durfden de mensen uit te spreken... dat ze op haar hebben gestemd. Maar je raakt een uh, gevoelig punt. Ik denk dat, uh, mocht er niet gefalsificeerd worden... dat haar uh, winst waarschijnlijk hoger zou kunnen zijn uitgevallen. Mm. Uh, omdat ja, ze heeft zo'n foute imago gehad... voordat ze aan deze verkiezing begon. een ja, ordinaire presentatief. W wel een... Uh, uh, uh, namens bekendheid van 95 procent. Wat wij dus hebben geregistreerd, en daarom vind ik het zo'n zo uniek project... is dat ze in een drie maanden tijd dat ze een politieke cv uit de grond heeft gestampt... dat die negatieve associaties rondom haar persoonlijkheid gezakt zijn tot 50 procent. Zou jij op haar stemmen? Uh, ik ja, denk, ja. kijk, ik vind zelfs in Rusland moet je stemmen. Ik denk dat ik mijn stembiljet met een kruis had uh, ongeldig gemaakt. gemaakt. Het liefst had ik gebruik gemaakt van de mogelijkheid die door Poetin is afgeschaft. Namelijk against all. Daarmee geef je aan dat je, uh, dat, dat belangrijk voor je is als uh, kiezer om je kont van je bank af te tillen en je burgerplicht uit te oefenen... naar het stembureau te gaan en te laten zien... ik ben tegen dit systeem. En zo heeft zij zich gepositioneerd. Van, als je stemt op mij, dan ben je tegen het systeem. Maar ik denk dat uh, wij maar een, ja, een heel klein stukje van IJsbergen uh, hebben gezien. van je zelf de politiek hierin? Uh, nee, ik heb mij uh, aangesloten bij een club die heet uh, uh, Het Nieuwe kiezen ik weet niet of je daarvan hebt gehoord, maar dat is uh, dat ik meer vertrouwen heb in dat wij in de toekomst uh, zouden kunnen gaan stemmen op een onderwerp in plaats van op een partij, omdat het in Nederland zo'n versnipperd politiek klimaat heerst. Dus uh, ik uh, ga mijn tijd daarin steken. Nou, eerste zondag nog maar even door met de kleine. Hoe is het ermee? <laughs> ik hoop goed. Dat uh, wordt nu op hem gepast. Laten we nog even zeggen wanneer de documentaire oh, ja. te zien is. Vanavond kwart over zeven. NPO 2. NTR. Ja. NTR. NPO 2. En het is dus een documentaire. De vrouw die Poetin wil verslaan. Uh, geregisseerd door Marike Slinkert. En, uh, nou, Victor, ja. Ja. en Victoria Kooplenko niet te vergeten. Leuk dat je er was. Mooi. Thanks for having me. Het programma van Max.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 0900 4 x 5 3 x 0 10 cent per minuut. Of ga naar Max.nl. Het hele jaar gratis bezorging zelfs op zondag. Word nu lid van Select op pol.com. De Matthäus Passion in de Pieterskerk Leiden. Vanaf 2018 door het Residentieorkest en het Nederlands Kamerkoor. Bestel nu uw kaarten via pieterskerk.com. Je bestelling zelfs in de avond gratis laten bezorgen. Word nu lid van Select op pol.com.